Uur. Ik heb een uh, nieuw karakter bedacht uh, voor uh, de luizenmoeder. Ze heet Fiep, ze is dan de anti-luizenmoeder... en heet dan uh, voluit Fipronil. Finfried Maaien. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, er is namelijk nieuws over bestrijdingsmiddelen... zoals bijengif, maar ook het anti-luizenmiddel fipronil. Daar hoort u deze ochtend meer over. Op deze maandag, 26 februari, nieuwe week, nieuwe ochtend. We gaan zo naar Sint Maarten. Daar zijn ze zomaar ineens 2000 stemgerechten kwijt. Het Roemeense volk strijdt tegen corruptie. We hebben nog een snippertje Pyeongchang. Maar eerst even het overzicht van het nieuws. Dan krijgt u deze ochtend van Sofie Verhoeven... Van Goedemorgen. Goedemorgen. De Britse oppositiepartij Labour wil in de douaneunie van de Europese Unie blijven... na de brexit. Labour-leider Jeremy Corbyn zal daar vandaag voor pleiten, zo meldt de BBC. Tot nu toe wilde Labour alleen maar kwijt dat de voordelen van de interne markt... en de douaneunie moeten blijven, zonder precies aan te geven hoe dat zou moeten. Later deze week laat premier May waarschijnlijk weten... hoe zij de relaties met de EU-landen in de toekomst ziet...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 De Rotterdamse ombudsman is niet te spreken over een zogeheten drangtraject voor jeugdhulp in de stad. Drang is een tussenvorm tussen vrijwillige hulp en een maatregel van de rechter om een kind te beschermen. Het is een laatste kans voordat kinderen uit, het hu uit huis worden geplaatst. Maar volgens de ombudsman voelen ouders zich geïntimideerd. En weten ze niet wat hun rechten zijn. In een reactie zegt de gemeente Rotterdam dat er geen wederhoor is toegepast. De ombudsman zou te veel vanuit het standpunt van de ouders hebben geredeneerd.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 Bij de ANWB zit deze ochtend Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen, Winfriet. Je hebt al iets, hè? Ja, zeker. Want er zijn twee snelwegen dicht door ongelukken. Of op de A15 van Nijmegen naar Gorkum daar is de rijbaan afgesloten bij de afrit Arkel. Daar staat nu 5 kilometer verder vanaf Knoopendijl. omrijden of dat punt kun je beter via Den Bosch... over de A2 en de A59. En op de A37 hogeveen Duitsland ging het afgelopen nacht mis in de buurt van Oosterhesselen. Ook daar is de weg dicht en het verkeer wordt omgeleid via. En af en oprit. Het NOS Radio 1 Journaal. De inwoners van het Caribische eiland Sint Maarten gaan vandaag naar de stembus. De parlementsverkiezingen zouden al eerder worden gehouden. maar de gevolgen van de orkaan Irma. 6 september vorig jaar, weet u nog wel, waren zo ernstig. dat besloten werd de stembusgang uit te stellen toen. En correspondent Dick Draaier vertelt erover. Dick, um, leeft het eigenlijk zo ten tijde van de wederopbouw? Nou, ik vind het opvallend stil uh, op straat. Normaal gesproken bij verkiezingen hier, maar ook op Curaçao en Aruba. We het van de vlaggetjes op de auto's en uh, de verkiezingsborden. En is er heel veel activiteit te bespeuren. Verkiezingsactiviteit. Nou, een enkel vlaggetje zie je. En ik heb in totaal drie verkiezingsborden geteld. Um, als je het daaruit afmeet, dan, uh, dan, dan is het allemaal heel pogeltjes. En zou je zeggen, die verkiezingen leven niet. Ja. Als ik er naar vraag, krijg ik overigens ook een. Antwoord dat daarop lijkt, uh, mensen zijn het eigenlijk een beetje uh, beu die verkiezingen hebben. Er zijn er heel veel geweest in de afgelopen jaren. En, en deze verkiezingen worden door veel mensen ook wel gezien als een beetje overbodig. Uh, een, een, een politiek onder onsje waardoor we nu verkiezingen hebben, zeggen ze. Dus nee, uh, echt leven doet het nu hier niet. Nee, uh, waarom uh, nu dus weer verkiezingen? Nou ja, dat heeft te maken met orkaan Irma. Uh, daags na die orkaan uh, was er veel kritiek op de premier. Uh, Nederland heeft gezegd vanaf die meter aan... van we willen wel helpen met uh, de financiële assistentie... om, uh, om de wederopbouw weer op te kunnen starten. Om 550 miljoen euro ging het zelfs. Alleen uh, stelde daar voorwaarden aan. En daar wilde de toenmalige premier William Barley niet mee akkoord gaan. De rest van zijn coalitie wel... En die hebben toen gezegd: Nou, Marlin, treed maar af. En Marlin heeft toen als ja, een soort vergeldingsactie, want die macht had hij op dat moment, het parlement ontbonden. Die wilde niet dat er een nieuwe meerderheid zou ontstaan, die dan vervolgens met Nederland zaken zou doen. Nou, dat is ondertussen wel gebeurd. Er is een interim regering gekomen. Maar die verkiezingen die moeten komen, omdat het parlement ontbonden was. En ja, dat is nu uh, weer vandaag het geval. Ja, je zou denken dat was uh, exit Marlin, maar de, hij doet gewoon weer mee, hè? Ja, hij doet mee. Uh, wel als lijstduwer. nu van zijn National Alliance. En niet als lijsttrekker, zoals dat in de voorgaande verkiezingen geweest is. Maar ik was uh, zaterdagavond op een verkiezingsbijeenkomst en daar draaide we toch allemaal om Marlin hoor. En Marlin ja. is natuurlijk ook de, de godvader van zijn partij. Uh, hij doet gewoon weer mee. En ja, dat heeft alles mee te maken dat op Sint uh, Maarten hier niet zozeer afgerekend wordt op wat je ooit hebt gepresteerd... of niet hebt gepresteerd gepre uh, in de politiek. Maar vooral op, uh, op uh, personal votes. Je hebt een ja. persoonlijke band met je kiezer. Het is een klein eiland. En die ja. persoonlijke band uh, ja, die bij verkiezingen speelt weer net zo'n gewone rol. Dus Marlin maakt ook wat dat betreft ook uh, uh, ja, weer kans... net als alle andere uh, partijen om, uh, om de verkiezingen te winnen. Ja, dus de, uh, het zal dan gaan draaien... om. Zijn partij en? Nou ja, uh, het is wel zo dat zijn uh, uh, opponenten... en dat uh, is uh, Theo Heiliger van de uh, United People's Party... en mm -hmm. uh, Sarah Westcott van de Democratische Partij... die twee hebben de handen in een geslagen, zijn een nieuwe partij begonnen, een soort fusiepartij... Um, uh, waardoor die als één blok tegenover Mali staan. En uh, als je dan de vorige verkiezingsuitslag neemt... Uh, dan, ja, dan is de kans groot dat dat nieuwe blok deze verkiezingen gaat winnen, dat Marlin uh, ja, op de tweede plaats zal eindigen. Maar ja, wie zal ik zeggen? Uh, dat, dat, dat, dat moeten we in de loop van deze dag zien. Maar de, ja. de kans dat hij hem nu volledig wint, die is daardoor wel iets kleiner geworden. We begonnen dit gesprek met, met een nou, toch gebrek aan interesse bij de bevolking. Um, dan moeten we ons ook zorgen gaan maken over de opkomst, denk ik. Ja, ik denk dat de opkomst uh, mager zal zijn, mager dan alle andere jaren. Uh, daar komt bovendien bij dat er uh, in totaal 2000 uh, stemkaarten niet konden worden afgeleverd. Nou, als je weet dat er ongeveer 20.000, 25 25.000 mensen... Uh, uh, mogen stemmen voor 15 zetels in een parlement... Uh, dan zijn die, twee zefels, uh, die 2000 stemmen, bedoel ik, ja. uh, kaarten zijn uh, ja, toch wel van belang. En die zijn weg. En waar zijn die dan? Uh, uh, ja, die konden niet worden de omdat de huizen door de orkaan eenmaal verwoest waren... en de mensen naar een onbekende bestemming getrokken zijn. Het zal ook duidelijk worden vandaag in de verkiezingen... Uh, ja, hoe, hoeveel mensen uiteindelijk ook uit van het eiland zijn vertrokken. In ieder geval betekent 2000 stemkaarten weg. Uh, ja, dat zou met een kiesdeler van de vorige verkiezing betekenen dat twee zetels niet worden opgevuld door stemmen. Dus... Ja, die lage opkomst uh, die zal een rol gaan spelen vandaag. De relatie tussen Sint Maarten en Den Haag is niet al te best geweest. En dat had dan te maken met uh, de relatie tussen Den Haag en Marlin. Um, ja, er zal met bijzondere interesse worden gekeken vanuit Den Haag. Wat zou vanuit Nederlands perspectief een goede, goede uitslag zijn? Nou ja, Je zegt het, uh, Marlin, dat was niet echt een beste uh, relatie uh, in, de, in, het, in het afgelopen, afgelopen jaar tussen uh, Zimbabwe en uh, Den Haag. Dus uh, dat zal Nederland waarschijnlijk niet graag terug willen zien. Dan moet men het dus gaan doen uh, uh, zoals het er nu uitziet met Sarah Westcott en met Theo Heiliger. Nou, Theo Heiliger was in het verleden eigenlijk ook een no-go voor Den Haag. Maar ja, uh, dat is praktisch nu een beetje vervelend om dat nog steeds te vinden. Dus uh, ik denk dat ze in Den Haag een uitslag. Waarbij vier Heiligen en Sarah Westcott. En dat, die is al drie keer premier geweest. Dat ja. is maken dat men dat uh, liever ziet zitten. Dus ja, van de noodmaak dan maar een deugd. En, uh, en zal die verkiezingsuitstap op die manier toch wel goed vallen. Als Malin terugkomt, ja, dan hebben we een ander probleem. We gaan later meer van je horen. Dick, Dick, Draaier, Dick Draaier was dat vanaf Sint Maarten. NOS Radio 1 Journal. Een aantal hoogtepunten van gisteravond op Radio en tv. Arjen Lubach allereerst nam in zijn programma Zondag met Lubach... afscheid van het raadgevend referendum... dat vorige week door de Tweede Kamer werd weggestemd. Correctief raadgevend referendum, bedankt. Jij was de lievelingswet van Henk van Thierry. Merci, correctief raadgevend. Maar de presentator kwam ook met iets nieuws. Een app um, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En met die app kan je je eigen verkiezingsposter maken. Die posters, dat is gewoon het leukste van die hele gemeenteraadsverkiezingen. En daarom lanceren wij Poster Toaster! Ik ga het even laten zien. Uh, kies een logo. Doe een zonnebrilletje. Uh, maak keuze de elite of het volk. Het volk natuurlijk, hallo. Oh, selfie, leuk. Komt-ie? Oké, okay, start. Oeh, yes. Ja, hoe dat eruit ziet, dat moet u dan maar eventjes raden. Maar uh, met de poster toaster kunt u niet alleen uh, uw eigen poster maken... maar ook stemmen op de mooiste poster in uw gemeente. Vorig jaar had het programma ook al een uh, andere app. Dat weet u misschien nog wel. Kamergotchi met dat spelletje moesten gebruikers een lijsttrekker verzorgen.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 In met het oog op morgen een gesprek met Laurens Hakbord. Hij is erkend polonderzoeker. Uiteraard ging het met hem over de kou. Het gaat hier natuurlijk ook wel koud worden, maar niet zo koud als op Spitsbergen. Daar had hij te maken met min 45 graden. Dus neem zijn tip ter harte.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 Zei gisteravond nog, euh, doe allemaal toch eventjes lekker normaal. Doe gewoon een trui aan. To an so Only Johnny Depp has ever been. Blow. crazy out Dat En Mermaid. 16 minuten over 6. We gaan de voorpagina's van de ochtendkranten doornemen. Ja. Althans, Sofie gaat het Ja, doen. zeker. Nou, oh. op Trouw, de voorpagina van Trouw. Uh, de landbouw kan zonder bestrijdingsmiddelen als fipronil en bijengif. Dat stellen 9 wetenschappers in een overzichtsstudie... die vandaag verschijnt, zo meldt Trouw. De wetenschappers zeggen dat helemaal niet vaststaat... dat het gebruik van landbouwgif leidt tot betere oogsten en meer winst...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 Een oudere verpleegkundige in academische ziekenhuizen vindt het geen goed idee om meer nachtdiensten te gaan draaien om het hoge ziekteverzuim op te vangen. Werkgeversorganisatie NFU pleitte daar eerder voor. Maar de verpleegkundigen zeggen nu in De Telegraaf dat ze bang zijn dat het ziekteverzuim alleen maar hoger wordt als ouderen vaker op nachtdiensten worden ingezet. Uit eerder onderzoek van de beroepsvereniging bleek dat meer dan twee derde van de leden lichamelijke krachten klachten krijgt van nachtdiensten, zoals slaapproblemen bijvoorbeeld en prikkelbaarheid.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 En opslagtanks voor diesel bij Nederlandse tankstations... worden steeds sneller aangetast door roest, dat schrijft NRC Next. Volgens een rapport van de Stichting Infrastructuur... Kwaliteitsborging Bodembeheer... Wow. komt dat zeer waarschijnlijk <gacht> door de biodiesel die uh, wordt sinds tien jaar gemengd met uh, gewone diesel. En die biodiesel, die bevordert bacteriegroei. En dat geeft roestputten in ongekote stalen tanks. In 2017 zagen inspecteurs uh, dit soort uh, lekkage voor het eerst. En 2.500 ondergrondse dieseltanks bij Nederlandse benzinepompen... lopen het risico op deze voortijdige lekkage. Ik schrijf hem op, hoor. Stichting Infrastructuur, kwaliteitsborging, ja, Bodembeheer. Dan mag je hem daarna afkorten. Ja, mooi. Weinand, uh, er waren al... Problemen bij Nijmegen. Hoe gaat het daarmee? Ja, Winfried inderdaad op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd iets voor Gorkem bij knooppunt Arkel... ...en dat betekent vier rijden vanaf knooppunt Deil... kilometer met uh, dik drie kwartier vertraging. De weg is dicht en omrijden dat kan bijvoorbeeld... ...vanaf knooppunt Deil via Den Bosch over de A2 en de A59. En op de A37, Hogeveen Duitsland... ...is de weg dicht bij Oosterhesselen na een ongeluk. En daar wordt het verkeer omgeleid via een af- en oprit. Wij dan, dank Stevige campagneretoriek dan. GroenLinks wil in 100 gemeenten gaan meebesturen. Dat zei de partijleider Jesse Klaver op het GroenLinks verkiezingscongres. Geef ons de sleutel van het gemeentehuis. Want de GroenLinks-wethouder van Financiën en Duurzaamheid zorgt voor een gezonde stad en duurzame stadsfinanciën. Zoals onze Palsmulders in Helmond is uitgeroepen tot de allerbeste wethouder van het land. Maar we hebben niet alleen de beste wethouders, we hebben ook de beste raadsleden. En na 21 maart krijgen we er veel meer raadsleden en wethouders bij. Want onze ambitie is groot. Wij worden de grootste partij in Amsterdam. We worden de grootste partij in Utrecht. We worden de grootste partij in Nijmegen. We gaan besturen in de vier grote steden van Nederland. We gaan besturen in meer dan 100 gemeenten in Nederland. We gaan Nederland veranderen. Dorp voor dorp. Stad voor stad. Gemeente voor gemeente. En dat gaan jullie doen. Meneer Klaver, een tamelijk uitzinnig congres... want u zei, we gaan na de verkiezingen in meer dan 100 gemeenten meebesturen. Hoeveel zijn het er nu eigenlijk? Het zijn er nu 64. En als je ziet hoe goed, Link, hoe goed GroenLinks het nu doet... dan moet dat echt wel te verhogen zijn naar meer dan 100 gemeenten. Is dat niet een beetje erg optimistisch? Want zo slecht waren de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 toch niet voor uw partij? Wij zijn een hele optimistische, hele optimistische partij en onze ambitie is grenzeloos. En we willen graag een heel goed resultaat halen in maart. En dan gaan we alles op alles zetten. En ja, we willen zoveel mogelijk gemeenten ook gaan meebesturen. En waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, omdat we zeggen, verandering in Den Haag, die blijft nu eigenlijk achter met dit kabinet. En, Doord, doordat u niet nou, ging nee, medegeren? Doordat het kabinet keuzes maakt die niet de onze zijn. Doordat ze de prioriteit leggen bij het grote bedrijfsleven in plaats van bij gewone mensen. Bij, bij onze docenten, onze politieagenten, de mensen die in de zorg werken. Daar passen wij voor. Uh, wij zeggen nu, de verandering begint in de gemeente. Je ziet dat gemeenten steeds belangrijker zijn geworden de afgelopen jaren. Ze hebben steeds meer invloed gekregen. En daarom zeggen wij, de verandering begint hier in jouw gemeente. Stem GroenLinks links en dan gaan we dat hier voor elkaar boxen. Ja, de partij zit nu in 64 gemeenten... in het college van burgemeester en wethouders. en dat moet dus 100 worden na de verkiezing op 21 maart... als het aan Jesse Klaver ligt. De bijdrage was van verslaggever Wilco Boom. De markt van vakantiehuizen stagneert. De omzet groeit nog wel, maar slechts met mondjesmaat. Dat blijkt uit een analyse van de Rabobank. Er is dus dringend behoefte aan innovatie. Nieuwe ontwikkelingen waarmee een vakantiepark zich kan onderscheiden...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 Komt er s'avonds ook nog een boze wolf langs? Nee, vooral boze eekhoorntjes. Daar <laughs> ja. zijn ze zo de bomen in. Een uh, verslag van Jeroen Schutijzer over een dolle boel... in de hot tub daar uh, in Otterlo. Seda Demirel was dat aan het einde van de reportage... in haar uh, Tiny House dus, op de Veduwe. En de Rabobank adviseert campings en vakantieparken... om de komende jaren stevig te investeren... in dit soort ecologisch verantwoorde accommodaties. Um, dan draai ik een plaat uit de eigen tas. Rond dit tijdstip altijd. En dat ga ik nu ook weer doen. En uh, dit is een bandje, nou, dat kent u wel, denk ik. Rilan en de Bombardeers. He, ze hebben weer een hele fijne, funky plaat gemaakt. En daar kunnen we dan een beetje mee ontwaken deze ochtend. I believe. Rilan is de frontman en de Bombardiers is de rest. En dat is nog wel een charismatisch mannetje uit Haarlem. Rilan en de Bombardiers, dus I believe. NTO Radio 1. Half zeven, precies. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.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 De burgemeester van de Brusselse gemeente Etterbeek laat daklozen oppakken... als ze weigeren uit zichzelf een warme overnachtingsplek te zoeken. In het weekend is dat al met tien mensen gebeurd. Ze zijn naar een verwarmde ruimte van de gemeente gebracht. Het weer nog vooral in het zuidenzon. In het uiterste noorden kan sneeuw vallen. Maximaal vandaag rond het vriespunt. Bij de aan bij de ANWB ochtendspits is begonnen met een paar problemen. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum is de weg al een tijdje helemaal dicht bij de afrit Arkel na een ongeluk. Er staat vanaf Knoopendijl 8 kilometer. Het verkeer staat daar helemaal stil, want het kan in principe geen, geen kant uit. Omrijden is dus het beste. Vanuit Nijmegen doe je dat vanaf Knoopendijl via Den Bosch over de A2 en de A59...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 4 minuten over half zeven, dit is het NMS Radio 1-journaal. In Roemenië zijn de massale protesten tegen de corruptie weer opgeleid. Een paar duizend demonstranten trotseerden de kou... en gingen in Boekarest de straat op om tegen de regering te protesteren. Contact erover met onze correspondent Mitra Nazar. Uh, Mitra, um, iedereen weet dat wellicht ja. nog uh, dat de protesten vorig jaar uh, begonnen. En toen was het een tij tijd rustig. En nu weer uh, het oplaaien van die protesten. Wat is er gebeurd? Nou... Allereerst, Roemenië is een van de corruptste landen van, van de Europese Unie. Hè. Uh, en na een, aantal jaar, uh, uh, een, een aantal jaar geleden zijn ze begonnen met een hele harde strijd tegen die corruptie. Dat betekent het oppakken en, en, en, en veroordelen van politici, rechters, ambtenaren, zakenmensen... Allemaal uh, werden ze zonder pardon uh, voor de rechten gesleept, opeens. Mm -hmm. En dat is natuurlijk niet zonder de, zonder de nodige tegenstand uh, gegaan. Uh, met als gevolg dat de zittende regering steeds opnieuw uh, pogingen doet... om wetten te veranderen. Zodat corrupte politici uh, en overheidsfunctionarissen... in principe minder strafbaar zijn. Nou, vorig jaar uh, lukte het bijna om uh, een bepaalde vorm van corruptie te legaliseren. He, dus als je minder dan 40.000 euro... Uh, ter waarde van 40.000 euro aan corruptie had, uh, had gepleegd... Dan, ja. dan zou je niet strafbaar zijn. Nou, dat leidde toen tot hele grote protesten. En dat is toen niet doorgegaan. Maar die pogingen om die strijd tegen corruptie te stoppen... gingen wel door. En nu uh, lijkt het erop dat de uh, anticorruptiedienst de DNA in Roemenië, mm -hmm. uh, die moet het nu ontgelden. Uh, dat is een speciale aanklager en die, die dienst is verantwoordelijk... voor al die honderden corrupte machthebbers die nu in de gevangenis zitten. En wat is er nou gebeurd? De minister van Justitie uh, wil de baas van de DNA, dat is Laura Covesi uit haar functie zetten. En zij is juist in de ogen van Roemenen... Uh, dapper, een anticorruptiestrijder. En Roemenië is enige hoop op verandering eigenlijk. En hm. uh, daarom gingen al die mensen de straat op... en ze eisen nu uh, het aftreden van die minister. Ja, een politiek die niet blij is met het sterke optreden... van een uh, onafhankelijke anticorruptieorganisatie. Uh, die confessie, ja. wat, wat, wat, wat, wat doet ze dan uh, verkeerd... volgens bijvoorbeeld de minister van Justitie? Nou, dat is, hij heeft een heel dik rapport geschreven... waarin hij uh, beschrijft hoe Covesi te autoritair is... en te willekeurig te werk zou gaan. Uh, dat ze als baas van het uh, instituut veel te veel macht naar zich toe trekt. Met andere woorden, uh, dat ze dus te veel, te veel mensen aan het veroordelen is. Hm. Uh, je moet je voorstellen, haar werk leidt tot hele gespannen verhoudingen. Roemenië is een land waar corruptie onderdeel is... in eigenlijk alle facetten van het leven... En, en, ja, dan zitten opeens gevangenissen vol met uh, hele ja, machtige mensen in maatpakken. En uh, uh, dat leidt natuurlijk tot heel veel wrijving. Uh, en vooral onder de rijke en machtige mensen in Roemenië. Uh, ja. Maar ze heeft uh, dus, dus uh, steun van de straat. Uh, maar ook van de Europese Unie. Uh, en ook van de president van Roemenië. Die uh, een functie heeft die boven de partijen staat. Ja. Dat is een ceremoniële functie. En, en hij moet uiteindelijk beslissen over dit rapport en of Covessie kan aanblijven. En, en hij heeft al laten weten dat hij achter haar blijft staan. Ja. Hoe, hoe sterk is dat uh, signaal van de straat? Want <kwijls> waar kan dat toe leiden? Nou, niet alle Roemenen zijn blij met de aanpak van corruptie. Hè? Er zijn een hoop mensen die ook vinden dat het dat DNA te rigoureus te werk gaat. En is gegaan in de afgelopen jaren. En, uh, want corruptie zit zo diep in de samenleving. Omkoperij, uh, vriendjespolitiek, dat soort dingen. Dat wordt, dat wordt door veel mensen ook niet gezien als echt een misdaad. Waarvoor je de gevangenis in kan gaan. En, en dus, dus er moet echt heel iets heel grondigs veranderen... ook in de, ja, in de mentaliteit van de mensen. Daarnaast zijn de lijntjes niet zo lang. Veel mensen werken voor de overheid. Willen of kunnen hun corrupte leidinggevende niet, niet afvallen. Nou ja. Maar de meeste Roemenen zien, zien inmiddels wel in... Dat, dat de kloof tussen arm en rijk, uh, uh, dat dat onder andere ja. komt door corruptie. Ja. Uh, dus ja, de, de, het is lastig te zeggen of dit ook echt iets, iets gaat uh, veranderen dit keer. Uh, maar de druk uit Brussel wordt steeds groter. Dat, is, uh, dat staat voorop. Uh, uh, corruptie uh, gebeurt namelijk ook met EU-fondsen. Um, uh, dus, dus daar, is, um, daar zijn zijn ze in de Europese Unie natuurlijk heel erg scherp op. En vooral met Polen en Hongarije in het vizier... Uh, vrezen ze ook dat de onafhankelijkheid van de rechtsstaat... in Roemenië echt in het geding is. Mm. Um. En Frans Timmermans, de EU-commissaris... Uh, brengt deze week een bezoek aan Boekarest. Uh, dat stond al gepland, maar de verwachting is wel... dat hij deze kwestie... Uh, ja, ter sprake zal brengen met de met de met de regering daar de demonstranten staan niet alleen dus daar in Roemenië Mitra Nassar dankjewel we gaan nog even naar Korea ja het voelt toch een beetje gek normaal gesproken hadden we op dit tijdstip al volop over schaatsen gesproken of over iets anders tijdens de Spelen maar dat is voorbij Um, na die sluitingsceremonie van gisteren... is het dan ook echt tijd om in te pakken voor uh, de atleten, supporters... en de pers in Zuid-Korea, als ze dat niet al gedaan hebben. Een verslaggever, Josephine Trey, was daar de afgelopen weken ook voor ons. Maakte prachtige verhalen, moet ik eventjes zeggen, want dat was echt zo. Um, en ze maakte ook een laatste rondje over het Olympisch Park. Uh, nou, laten we eerst even alles eruit halen. Dan weten we precies uh, wat we missen. Het is gewoon nog even hard werken voor de technici van NOS Sport. Nou, we zijn even de kabels aan het opruimen die we hier hebben liggen. Dus alles aan het verzamelen, onszelf we weer in de kisten kan. Elke dag verzorgden ze de televisie- en radio-uitzendingen. Van 50 stukken en die zijn we nu aan het verzamelen. Naast de schaatshal op het Olympisch Park staan allemaal zeecontainers... waar alle buitenlandse media studio's hebben nagebouwd. Nou, wat we in Nederland hebben gedaan, ruim van tevoren... Remco van den Berg is de projectmanager. We zijn 8 januari begonnen, hebben we deze hele set opgebouwd in een soort van fictieve cabin. We hebben op de grond in onze garage bij United... hebben wij alles afgetaped op de grond, de ruimtes. En daar hebben wij dit precies zo opgesteld zoals we dat hier ook hebben gedaan. We hebben rekening gehouden waar de deur zat... zodat we als we hier aankwamen de rekken ook genummerd hadden... en dat we het in één keer op de juiste plek konden zetten. Nou, toen we dat gedaan hadden, hebben we alles ingepakt... in compartimenten van wat hoort in de hoofdregie, wat in de subregie. En op die manier hebben we het op pallets neergezet... En die pellets zijn met het vliegtuig erheen gegaan. Dat waren 7200 oh, kilo en 22 pellets. Wat een operatie. Enorm. Nou begint hier uh, volgende week de Paralympics. Daar maken we ook weer een programma. Is het dan wel handig om nu alles af te breken? De techniek die wij hier gebruiken was echt puur voor de Olympische Spelen. Zeg maar niet voor de Paralympics. En er is niks hier in deze venue. Er is alleen ijshockey. Er zit uh, hockey. En verder gebeurt hij eigenlijk voor mij heel weinig. Voor mij is het nog curling. En dat zit er ook heel ver vandaan. Nou, de trackbaan wordt wel ook, ook maar manier gebruikt. Dus ja, dan heeft het. Meer in de bergen bij het wintersportgebied. Ja. Dat is eigenlijk de reden dat we hier uh, dit aan lichaam over. Ook. ook voor de Oranje supporters is het tijd om in te pakken en terug te blikken. Nou, ik vond eigenlijk het mooiste in de 1800 meter met uh, buust. Maar je bent selvinestisch, dus je wil gewoon een Hollander laten winnen. Er waren iets minder fans dan normaal. Dat had natuurlijk te maken met dat Zuid-Korea ver weg is van Nederland. Maar de die-hards waren er natuurlijk wel. Nou, ik ben 76. Ja. En ik ben 79. Zoals Aad en Jan uit Schravensander. Ja, dat is was... waar. Ja, die ging het niet. Natuurlijk is dat een teleurstelling voor wij ook, maar ja, een ander wordt beter, klaar. En de Koreanen? Ja, hoor. Ja, ja, dat, hoor. Die, die zijn reuzaardig. Reuzaardig. Ja, echt waar. Heel ondbaarig. Heel hard gelijk. En netjes. De kaartjes waren best duur, hè, voor die wedstrijden? Ik denk dat we nou zo'n 180 euro betalen vandaag. Ja. Maar ja, iedereen heeft zo'n op. Ja, een beetje hoe ik het altijd zeg. Mijn kinderen moeten het maar betalen. Als je begrijpt wat ik bedoel. En de bijna betalen dat ook. Maar dan komen ze dan nou achter als ik dood ben. <laughs> Buiten het Olympisch Park is een klein lunchzaakje. Waar ik en ook heel veel anderen... Mensen van de pers een broodje halen smiddags. Wanneer wil je dit eten? dat Ze is sowieso heel blij dat de Olympische Spelen hier waren. Uh, voor Gangnung op zich is dat natuurlijk heel erg goed geweest. Maar ook voor haar persoonlijk. Als je met zoveel buitenlandse mensen elke dag te maken hebt, zegt ze. Ja, ik voel me nu ook veel meer op mijn gemak bij buitenlanders. En ik heb het idee dat ik veel beter contact met ze kan maken ook. Uh, ah, yeah, uh -huh. Het was wel drie of vier keer drukker dan normaal, uh, zei ze de afgelopen weken. En wat nu? Gaat u lekker vakantie nemen? Ah nee, <laughs> Ze zegt dat ze zo moe is dat ze echt even twee weken rustig aan gaat doen. En een uitnodiging dan voor uh, nog een extra vakantie in Nederland... zou ze wel mooi vinden daarna. <laughs> Josephine Trey vanuit uh, Pyeongchang in Zuid-Korea. Mark Hamer is gewoon in eigen land. Mark, goedemorgen. Ja, goedemorgen Wimfried. Uh, de koude, daar gaan we het toch over hebben. Ook al heeft Gerrit Himstra ja. gisteren geschreven... dat we allemaal niet zo moeten zeuren, want zo koud is het ook weer niet. Uh, trek een trui aan, zei Gerrit. Uh, ik hoop dat je daar dan uh, wel naar geluisterd hebt. Ja, en volgens mij hoorde ik ook al bij jou in de uitzending eerder... Uh, als je naar Spitsbergen moet, laagjes aandoen. Nou, dat heb ik wel gedaan, hoor. Dus het thermo-ondergoed lag gisteravond al klaar... want ik had een beetje de, het gevoel dat het best eens even zo kon zijn... dat ik naar buiten moest. En inderdaad, ik ben uh, buiten. Want ja, als het even vriest in Nederland... dan, uh, dan gaat ook alweer het kriebelen of, uh, of er geschaadst kan worden op natuurreis. Mm. Maar ook de eerste marathon hè, op natuurreis. Uh, waar die gaat plaatsvinden... Ja, en weet je al waar? Want ik neem aan dat je een indicatie hebt gekregen... En niet zomaar in het wilde aan het rondrijden bent. Nee, nee, maar uh, de normale plaatsen die we horen... is altijd Noordlaren, Bergen, Veenoord. Maar ik ben vanochtend in Arnhem... En uh, daar wel de, de naam van de, van de schaatsclub is Tiof. Dat ja. is dan wel weer echt een echte ja, schaatsnaam. Ja, precies, ja. En ik sta bij het hek. Het hek is nog dicht. Ik zie in de verte inderdaad wel een rood-wit lint waar de boel mee is afgezet. Dat moet de ijsbaan zijn. Er hangt hier ook een bordje ijsbaan in de maak. Want Arnhem... ja, die wil eigenlijk uh, ervoor zorgen... dat zij hier, in, in Arnhem... In Noord-Arnhem... Uh, Noord uh, dat zij de eerste uh, marathon op natuurreis... kunnen gaan houden. Maar... ja, normaal gesproken, volgens mij zijn er dan altijd mensen... bezig met... Uh, uh, uh, ja, toch nog wat water aan het aanbrengen. Je staat en, alleen. Maar, ik zie nu, ja, ik sta <laughs> alleen. Dus ik hoop dat er zo meteen iemand komt. En, want misschien wel komt vanochtend inderdaad het uitsluitsel waar die marathon gehouden gaat worden. En nou, laten we hopen dat het hier is. Nou, hierbij een oproep aan de, de ijsmeester onder andere... om zich te melden bij Mark Hamer bij de club Tialf dus in Arnhem. Mark, we spreken elkaar straks weer. Het is 14 minuten voor zeven. Wat melden onze collega's wat betreft binnenlands nieuws? Sofie zet het even op een rij. Ja, het in de gaten houden van kleine kinderen via GPS... en grotere kinderen via leerlingvolgsystemen... zoals Parnassus en Magister... maakt die kinderen in hun latere leven vatbaarder voor depressies. Het verstoort ook hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Zo zegt Kathleen Gabriels, assistentprofessor aan de TU Eindhoven... in De Telegraaf vanochtend... Via de systemen kunnen de ouders de schoolprestaties van de kinderen volgen... maar ook of ze een keertje te laat komen of spijbelen. Kinderen die altijd in de gaten worden gehouden... laten grote beslissingen vaak over aan hun ouders. Ze leren nooit om zelf problemen op te lossen. En daar lopen ze tegenaan als ze ouder worden. Al dus Gabriels in De Telegraaf. En alle 1500 medewerkers van de uitzendbureaus Tempo-team en Randstad... gaan verplicht op een antidiscriminatiecursus, zo schrijft het AD. Daar moeten ze leren nee te zeggen tegen klanten... die vragen om werknemers van een bepaalde afkomst. De training voor het personeel komt na een uitzending van het tv-programma Radar. In januari was dat. Daaruit bleek dat bijna de helft van de geteste uitzendbureaus ingaat... op discriminerende verzoeken van werkgevers. En bedrijven staan in de rij voor notering op het Damrak. Dat kopt het Financieel Dagblad deze ochtend. Acht bedrijven hebben serieuze plannen om een beursgang te maken. De eerste twee die dat lijken te gaan doen zijn Zakenbank en IBC... en laadpalenfabrikant Alfen. Bedrijven hebben kennelijk weer vertrouwen in het beursklimaat. Daar leek het begin februari absoluut niet op... toen de koersen uit angst voor inflatie daalden. En dat zijn normaal omstandigheden waar zakenbankiers de bibbers van krijgen. Maar nu lijken ze zich er weinig van aan te trekken. En de Utrechtse Canal Pride heeft veel meer aanmeldingen gekregen dan vorig jaar. Dat meldt RTV Utrecht. Sinds 2017 is er naast Amsterdam ook in de Utrechtse grachten een roze botenparade. In de editie van dit jaar zullen ruim 50 boten meevaren. En dat is een verdubbeling. Ten opzichte van vorig jaar. Er zullen in juni niet alleen maar gay bars en homo-organisaties meevaren, maar ook politieke partijen zoals D66, VVD en het CDA. De Amsterdamse Kanaalparade in augustus, die blijft de grootste van Nederland met 80 boten. Goed zo, dan uh, verkeer. En Arnoud Broekhuizen zit nu bij de AWB. Arnoud, goedemorgen. Goedemorgen. En er waren al problemen bij Nijmegen, maar nu ook op meer plekken al. Hè? Ja, nou, het valt gelukkig nog mee. We hebben natuurlijk vakantie, maar toch nog eerder een waarschuwing, want in het uiterste het noorden zijn lokale wegen glad door sneeuw. Ik kan het niet bedenken, maar daar sneeuwde het inmiddels. Okay. Op de A15 Nijmegen richting is Er is een ongeluk met een vrachtwagen vanmorgen. Het leidt tot een lange file tussen Knoopendijl en de afrit Arkel. Er staat 9 kilometer en de vertraging is meer dan een uur. Het verkeer wordt aangeraden om te rijden via de Bos en Waalwijk. Dan op de A27, Utrecht richting in Gorkum, Daar staat bij Utrecht een file van 7 kilometer. Het te maken met een vrachtauto die blokkeert daar de rechte rijstrook. En tenslotte op de A37, dat is de weg Veen richting Duitse grens. Bij het knooppunt Holsloot, 4 kilometer. Ah. so strong India, Ari, can I walk with you? Het is uh, zeven minuten voor zeven en uh, we gaan nog één keer luisteren. U spint goud, kijk! Ja! Daar staat de Olympisch kampioen. van de man Karlijn achterrekte. Olympisch kampioen. thuis kampioen! Olympisch goud, Jorien Termos. En het is goud voor vissen. Muziek! En het is ook klaar, het is voorbij. De Olympische sporters van Pyeongchang zijn weer op weg terug naar Nederland. Dat hoorde je zojuist ook al van Josephine Trey. En uh, aan het begin van de avond hier in Nederland... worden ze feestelijk onthaald in het Olympisch stadion in Amsterdam. Thomas van Schaik is van NOC NSF. Meneer van Schaik, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zeg feestelijk onthaald, want uh, mensen denken dan gelijk wellicht... Uh, oh, dat, dat is dan een huldiging, zo'n officiële. Maar dat is het nog niet hè, vanavond. Nou, we halen, ze wel, uh, we halen ze binnen en ze komen natuurlijk van een lange reis, maar we maken er een, maken er een mooie avond van. Ja, oké, okay, maar er komt nog een andere huldiging. Nou, we gaan op, uh, als het goed is, op 23 maart nog op bezoek bij de Koning en de uh, en uh, Tweede Kamer. Ja, precies, ja. Wat kunnen we, althans, uh, wat kunnen de sporters en de mensen die erbij zijn eigenlijk verwachten vanavond? Nou, we proberen natuurlijk alle sporters, uh, medaillewinnaars of niet, in het zonnetje te zetten. En we proberen fans een kans te geven om uh, sporters te bedanken voor een prachtige twee weken. Maar ja, er is een podiumprogramma en uh, sporters worden één voor één geïntroduceerd. Maar uh, ook weer samengebracht met hun ouders die ze, en familieleden... die ze natuurlijk toch uh, in sommige gevallen twee weken hebben moeten missen. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat nog niet iedereen daarbij is. Want uh, zullen sommigen nog uh, onderweg zijn of naar andere wedstrijden? Uh, de sprintploeg is uh, op reis naar China. Daar uh, is volgend weekend nog een evenement. Maar alle andere sporters die, uh, die zijn erbij. Ja, En um, um, bijvoorbeeld ge geblesseerden zoals Niek van der Velden... of ik zit even te denken wie er nog meer geblesseerd zijn... die zijn er ook allemaal? Uh, ja. ja, alleen Niek is geblesseerd naar huis gegaan. Dus die was al eerder terug. Maar het is wel de bedoeling dat hij er vanmiddag bij is. Dat is U heeft er ook al zin in, hè, meneer van Schaik? Nou ja, natuurlijk. Nee, ja, Hartstikke leuk. Ja, ik, nee, snap we ik. We hebben het te gekke, te gekke twee weken gehad. En uh, ja, kijk, het is voor sporters natuurlijk wel een belasting... want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 Uh, dat heeft, vermoed ik dan zomaar te maken, uh, iets, te maken uh, uh, iets te maken hebben... Nee, het heeft zomaar iets te maken met die baan daar, natuurlijk. De Coolste Baan van Nederland, toch? Ja, natuurlijk. Ja, Kijk, schaatsen is niet alleen naar te kijken. Het is natuurlijk ook hartstikke leuk om te doen. En daarom zijn we grote vrienden met, uh, met de Coolste Baan van Nederland. Daar kunnen mensen schaatsen op Olympische grond. Nou, wat is toffer. Dus uh, ja, mensen kunnen daar schaatsen. En de baan is uh, nog bijna helemaal uitgebracht. Ik mm. geloof dat het nog kaartjes zijn voor... Uh, voor half vijf voor die shift, maar uh, daar is nog wat ruimte. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk om mensen die van schaatsen houden... Uh, de schaatsen binnen te laten halen. Ja, want uh, er moeten wel voor sommige mensen kaartjes gekocht worden. Hè? En sommige mensen krijgen kaartjes. Nou, alle kaartjes die wij tot onze beschikking hadden... hebben we gegeven aan fans. Het is natuurlijk uh, voor ons belangrijk dat daar mensen staan die het wat kan schelen. Dus ja. dat is te gek. Ja. Uh, maar het is, uh, het is wel op, op, ja, op zeg, privé terrein. Het is niet in de openbare ruimte. Uh, dus, maar goed, er kunnen zoveel mogelijk mensen naar binnen. Ja, dus dat is niet een kaartje voor het evenement, maar gewoon een kaartje voor de baan. die je normaal gesproken ook zou moeten kopen. Precies. Uh, even nog een waarschuwing voor mensen die naar Schiphol willen gaan. en denken: hé, hey, leuk, ik ga daar de sporters ontvangen. Dat gebeurt natuurlijk altijd na nou, dit soort toernooien. Uh, die vangen bot. Ja, nou, we gaan zo snel mogelijk van, uh, vanaf de landingsbaan. richting de uh, baan, zal ik maar zeggen: van baan naar baan. <laughs> en uh, we komen op Schiphol niet, uh, niet binnen. Oh. Dus als iemand bij de ontvangsthal... ze zullen geen oranje zien, geen Team NL daar... Oké, okay. nee, nee, nee, nee. Dat zien we bij de Coolste Baan. Het is overigens ook live die zien bij de NOS. Ja, dat klopt. Ja. Van uh, 6 tot 6 voor 7 op NPO 1. En ook op nos.nl. Uh, Thomas van Schaik van NOC NSF. Veel plezier vanavond. Um, en uh, u gaat het natuurlijk ook allemaal horen... hier op NPO Radio 1 in Nieuws Co. En de echte huldiging, zeg ik nog maar eventjes... waar iedereen dus ook gewoon zomaar naartoe kan... is pas op 23 maart. Dan worden alle medaillewinnaars ontvangen op Paleis Noordeinde. Daar kunt u dan weer niet bij winnen.